Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. In Turkije kan niemand meer op Instagram. De overheid heeft de app geblokkeerd, maar vertelt niet waarom. En ook niet voor hoe lang, zegt correspondent Mitra Nazar. Hier maakt de Turkse regering zich echt niet populair mee, bij vooral de jonge generatie Turken. Instagram is een van de populairste sociale mediums in dit land. 58 miljoen gebruikers zijn er in Turkije. Dus er is dus heel veel onrust over, over deze plotselinge uh, ban uh, op Instagram. De blokkade lijkt iets te maken te hebben met de dood van een Hamas-leider. Turkije beschuldigde Instagram eerder deze week... van het minder zichtbaar maken van berichten met steunbetuigingen voor hem. Het Israëlische leger heeft zeven medewerkers van een voedselhulporganisatie niet met opzet gedood. Dat zegt de regering van Australië na onderzoek. In april kwamen de werknemers van World Central Kitchen om het leven door een Israëlische luchtaanval. Die gebeurde volgens Australië niet expres, maar door verschillende fouten van het leger. Een van de slachtoffers was Australisch, vandaar dat het onderzoek door de Australische re regering gedaan werd. Een voetbalveld in Leiden heeft het erg zwaar. Eerder dit jaar werd het al vernield doordat er een supermarktbezorger verkeerd reed. En nu is het veld er slecht aan toe omdat de studentenvereniging vergat alle loopmatten weg te halen. En daardoor bestaat het veld uit gele verdorde strepen. De gemeente gaat nu water sproeien in de hoop dat het bijtrekt. En Adele trapt vanavond in München misschien wel haar allerlaatste concertreeks af. 80.000 mensen kunnen in de zaal, die speciaal voor haar is gebouwd. De Nederlandse Daphne woont in München en kijkt er al maanden naar uit. Ik denk sowieso met zoveel mensen dat het gewoon heel indrukwekkend gaat worden. En gewoon de hele ervaring omheen. Want er is ook nog een heel Adele world uh, Helemaal gebaseerd op haar favoriete drankjes. Je kan er volgens mij wat eten. Ik denk dat het gewoon de hele vibe omheen ook gaat worden. Tien keer geeft Adel een concert. Daphne geeft via haar account de Budget Traveller tips voor Nederlanders die ook gaan. Onthoud de dag dat je naar het concert gaat, kan je gratis met het openbaar vervoer. Je ticket is zeg maar geldig als openbaar vervoerbewijs. En je kan zeg maar alle openbaar vervoermogelijkheden gebruiken tot M6. En dat is eigenlijk heel München. Het weer nog. Volop zon nu. Later we vandaag wel meer wolken. Blijft droog bij zo'n 24 tot 26 graden. Dit weekend een zonnetje, een wolkje en aan het einde van de dag een bui. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat een file van 6 kilometer door werkzaamheden. Tussen Breukelen en het holendrecht door werkzaamheden aan de geluidswal. 10 minuten vertraging staat een file op de A10 Watergaasmeer Koenplein. Door een ongeluk bij Knopert de Nieuwe Meer 5 kilometer file...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 Ja, en die keuze is natuurlijk voor de tweede, voor tweede uur... even geen rust aan de kust met Hanny, Beb en ondergetekende Dolly. Fijn dat jullie uh, niet af zijn gehaakt. Uh, voor de nieuwe luisteraars die net zijn ingeschakeld, hartstikke welkom. We gaan het tweede uur beginnen op de geëikte wijze. We gaan straks een lekker muziekje draaien. In dit geval het uh, Olympic Games liedje van Celine Dion. En daarna gaat onze Honey haar column aan ons voorlezen. En dan daarna sluiten we af met The Beatles' We Can Work It Out. We gaan beginnen. Honey ben je er klaar voor? Helemaal. Helemaal. Ja, dan komt hier Céline Dion. Sur nous, Si tu m'aimais, je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes bras, J'irai jusqu'au bout du monde Je me ferai teindre en blonde, Si tu me le demandes J'irai décracher la lune J'irai voler la fortune Si tu me le demandes Je renierai ma patrie Je renierai mes amis Si tu me le demandes oh bien going to go je the n'importe quoi, si tu to demander si un jour la vie t'arrache à moi si tu veux que tu sois loin de Tu m'aimes car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toutes les pensées. Ik ga opnieuw beginnen. Kijken jullie ook? Zit je ook de hele dag gekluisterd aan de buis? De Olympische Spelen, ja joh. Die opening, het spektakel, die, die vliegtuigen. Die rood-wit-blauwe rook, die muziek. Die schitterende beelden van Parijs. En, de, en dan die unieke locaties voor de wedstrijd. Het is waanzinnig, geweldig. En toch denk ik dan gelijk... Maar dat kunnen wij ook. De volgende Olympische Spelen in Zandvoort, dat moet mogelijk zijn. Honderden Olympische atleten kunnen een plek vinden in Zandvoort. Wij zijn grote mensenmassa's gewend. En als iedereen nou een beetje inschikt... en een paar atleten in huis neemt... hoeven we niet eens een Olympisch dorp te bouwen. Ook nog eens lekker duurzaam. Let op de opening, let op. Zie het plaatje voor je. Die wordt spectaculair. Tribunes op het strand... De atleten en de officials varen in bootjes van Rotterdam naar IJmuiden. En als ze dan langs zand voortkomen... worden ze door onze diverse koren toegezongen. Leerlingen van de Dance Academy en muziekschool New Wave... dansen en muziceren langs de kant en zwaaien naar ze... en zij zwaaien terug en dan komt de vlam. Jan Lammers, die mag de vlam aansteken. We kijken wel even waar, maar er is altijd wel iets wat weg kan... en dus in de hens mag. En het mag natuurlijk niet te hoog zijn... Maar ja, anders moeten we Jan maar even een kontje geven. Uh, zodra de vlam dan vlampt, zet de muziek in. Lezers stralen in alle kleuren van de regenboog. Het achtergrondkloor met Alain Clark en Yves Berensen begint te zingen. En dan hoor je een schitterende vrouwenstem... en zwengt de camera naar boven. Boven op het dak van het Palace Hotel, het voormalige Bouwers, daar staat Ria Valk. De Spelen in Zandvoort, een goed idee. Olympische spelen bij de zee. Alle atleten van de hele wereld... even geen rust aan de kust, want in dit dorp gaat het gebeuren. De Spelen in Zandvoort, en zo verder, en zo verder. Zeg nou zelf, dit overtreft toch met gemak, Celine Dion in Parijs. Dat wordt een topmoment. Het hele publiek begint te janken. En alle miljoenen internationale televisiekijkers janken mee. Maar om de tranen te drogen zetten we een animatieteam in... bestaande uit de bekende ieder jaar weer terugkerende badgasten... met hun lachgasballonnen op hun vaste locatie op de boulevard. En dan barsten de spelen los. Er is aan alles gedacht. De meeste watersportwedstrijden vinden plaats op zee. Dat is wel zo handig en ook nog eens schoon... En er kan sowieso niks misgaan, want wij hebben ons eigen bikkels... van de reddingsbrigade, die staan altijd paraat. En mocht er toch iets misgaan, zorgt dat natuurlijk ook weer... voor spectaculaire acties. Zomaar, los van het officiële programma. Super! Gaan we door. Turnen kan in de Korverhal. De beachvolleyballers op het strand. Ook de paarden kunnen daar hun dansjes doen in het zand. En voor sporten als hockey, tennis, golf, voetbal en dergelijke... maken we gebruik van de bestaande locaties. Want als je ze hebt, moet je ze ook gebruiken. Dat is wel zo makkelijk. De Haltestraat, onze unieke feeststraat... wordt ook nu een echte publiekstrekker... Dan denk je toch meteen aan een gewaagde combinatie... van speerwerpen, kogelslinger en discuswerpen. Zo betrek je het publiek direct bij de Olympische sporters. Nou, het circuit kan prima gebruikt worden voor het baanwielrennen... de 10 kilometer hardlopen en de marathon. Kijk, en dan mag Max natuurlijk niet ontbreken. Hij rijdt dan als haas voorop met zijn Red Bull bolide... en het is aan de atleten om hem bij te houden. Nou, menig record gaat eraan, hoor. Mark my words. Voor het atletiek onderdeel hinkstap, sprong en stippeltje zijn er voldoende wegopbrekingen in het dorp... en onregelmatigheden in straten en stoepen... om daar een uitdagend parcours van te maken. En denk ook aan de trappen van het stadhuis... en achter het casino als extra hindernis. Die trappen zijn tevens de locatie voor het skateboarden. Het hordenlopen komt bij huis in de duinen. De mensen moeten daar even hun rollator afstaan. Want dat worden namelijk de horden waterpolo en het synchroon zwemmen. Dat vindt plaats in het Zwanemeertje. Want dat leent zich daar uitstekend voor. Al moeten we daar wel eventjes zorgen... dat de honden wegblijven. En we zorgen natuurlijk voor de zekerheid... natuurlijk wel voor een extra knijpertje... voor op de neuzen van de synchroon zwemsters. Plaza komt bij de watertoren omdat daar gezien de onbedoelde natuurlijke niveauverschillen zelfs niet eens meer een erepodium gebouwd hoeft te worden. Het is dus heel productief aan gedacht. Ja, kijk, zo leeft dat dus al in het dorp. hè? Ook de regio moeten we betrekken bij de Spelen. Want wat zou Bloemendaal, Steden en Aardenhout nou helemaal zonder zand worden? De, de Bloemendaalse berg gaan we gebruiken voor de snelwandelaars. Want niemand en ook geen enkele Bloemendaalse sterveling... interesseert het snelwandelen een enige ruk. En dus heeft ook niemand last van die waggelende John Cleese-parade... van de Funny Walks. Op het water in het Groendaalse Bos vindt het kanovaren plaats... en in het Heemstedse Centrum met boogschieten, Want op de dagen, door de weekse dagen kun je daar een kanon afschieten... zonder iemand te raken. Ja, aan de veiligheid is dus ook al gedacht. En, en, en, let op, Kraantje Lek... Kraantje Lek is natuurlijk de perfecte locatie... voor de dopingcontroles. Dan de medailles, of liever gezegd de plakken. Daarmee kan wordt uniek en origineel zijn... Want wat zou je zeggen van een makreel of een scharrekop... in brons, zilver of goud? Dat is toch fantastisch? Het hoogst haalbare eremetaal in deze vorm... is een extra stimulans voor de atleten. Ja, daar doen ze het allemaal voor. Zo'n plak willen ze natuurlijk allemaal. Na de laatste prijsuitreikingen... steken we voor de sluitingsceremonie... nog een paar rustverstorende vuurpijlen af. De zandvoorters horen dit vuurwerk zo'n beetje ieder weekend. Maar voor de sporters en het publiek is het een teken dat het echt afgelopen is. Daarna wijzen we alle atleten, officials en bobo's nog even de weg naar het station. En dan kunnen wij weer vol trots genieten van de rust in ons dorp. Zandvoort staat intussen wel even internationaal op de kaart. En de hele wereld zal nog lang nagenieten van dit Olympisch Zandvoortsevenement evenement... dat waarschijnlijk nooit meer geëvenaard zal worden. Onzin? Dromerij? Fantasie? Kom, kom, denk eens out of the box. Denk groots. Gewoon nog even alles op papier zetten en indienen bij het IOC. Want neem voor mij aan, wij kunnen het. Wir schaffen das. On peut la faire. Le faire, want ik moet het dan goed in Frans zeggen, Céline. Yes! We can do it! We can work can it out! I see it my way Do I have to keep on talking till I can go on While you see it your way But the risk of knowing that our love may soon be gone We can work it out We can work it out Think of what you say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 The chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Time will tell if I am right or I am wrong When you see it your way There's a chance to we might fall Welt. Du bist alles, was ich will. Du, du allein kanst mich verstehen. Du, du darfst nie mehr von mir gehen, seht ihr uns kennen.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 Alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, wat ik heb op de wereld. Du bist alles, wat ik wil. Yeah, Du, du allein kannst mich verstehen.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 Ohne dich lieben das kann ich nicht mehr Nichts kann mich trennen von dir Du bist alles was ich habe niet meer van Nee, nee, nee, nee, nee. Hij wil het niet hebben. Nee. Dan blijf ik even zitten, want ik ga jullie wel even wat vertellen. Kijk, in, uh, in, in aansluiting op de column van Hanny, waarin dus uh, een voorstel werd gedaan om de prijzen voor de Olympische Spelen in Zandvoort... te belonen met een bronzen makreel of een gouden makreel. Uh, moet ik even vermelden dat zaterdag 10 augustus... de tiende editie plaatsvindt van het jaarlijkse Open Kampioenschap Makreel Roken. Dit jaar is het in de kern van ons dorp, namelijk op het Kerkplein. En veertien rokers uit Zandvoort en de regio zullen meedoen. Om s morgens half negen beginnen ze de rookkast al op te bouwen. En om tien uur gaan ze los. En om veertien uur moeten alle rokers een makreel inleveren bij de organisatie. Dus dan gaan er veertien makrelen naar de jury. En die bestaat onder andere uit onze burgemeester... Uit wethouder Bluis. Um, en uh, beide zijn al eerder keurmeester geweest. Dus uh, die hebben inmiddels ervaring. Ze gaan de ingeleverde exemplaren dan uitgebreid beoordelen. En zowel wordt er op het uiterlijk... Ja, het uiterlijk moet natuurlijk fors zijn. Hè, als je ze later in brons, zilver en goud wil gieten. Um, en ook op de smaak worden ze nog getest. De winnaar van vorig jaar, en dat was Adi Orto... die zal proberen zijn titel te prolongeren. Ja, dat is vanzelfsprekend. Nou, belangstellenden zijn natuurlijk de hele ochtend welkom... om het, roken, het rookproces te bekijken... na afloping de prijsaanreiking bij te wonen... Um, en de openbare verkoop van de uiteindelijke makrelen. Want uh, daar gaat de opbrengst altijd van naar een goed doel. De vraag is vaak groot... En vers gerookte makrelen kunnen daarom vooraf worden besteld. Dus als u denkt: ik wil echt een makreel. voordat hij in het brons, zilver of goud zit. snel dan 10 augustus naar het dorp. en of bestel hem van tevoren. A4 euro per stuk. Uh, u kunt dan de bestelling mailen naar gmail gmail .com. Nou, De bestelde makrelen kunnen na de prijsaanreiking. In, bij de kar in de poststraat opgehaald worden. Um, dat zal dan voor het komende weekend. Als ik nog door zit te kijken, want u zult die dag waarschijnlijk gezellig met een blikje bier in de hand... de uiteindelijke uh, uh, makrelen willen proeven... Dan, ga ik meteen weer, dan denk ik meteen weer aan uh, de dingen die burgemeester en wethouders hebben bedacht... om ons dorp overzichtelijk te houden rond de Grand Prix. En zo zelden. Horeca waar het heel druk wordt. Niet langer dan uh, tot s avonds tien uur tafels buiten mogen zetten. uit Extra uitbreiding van de terrassen. Zoals tijdens de zomerafsluiting van de Haltestraat is dan ook niet toegestaan. Horecagelegenheden mogen geen glaswerk gebruiken op de terrassen. Dat geldt voor flesjes, wijnglazen, asbakken. Um, en sowieso wordt uh, beperking ge ge gelegd op de verkoop van alcohol. En dat is net als vorig jaar. De gemeente wil proberen om het overmatig alcoholgebruik te verminderen... Nee, niet schrikken dames en heren. Ik heb het nog steeds over de week van de Grand Prix. U mag dit weekend gewoon een drankje drinken. Maar niet dat weekend van de Grand Prix. Want eerder is gezien dat de grote hoeveelheden alcohol... die er werden gekocht in de winkels op straat werden opgedronken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er kunnen dan ongewenste situaties ontstaan. Daarom mogen de winkels, de supermarkten, de snackbars... geen alcohol verkopen om mee te nemen. En dat verbod geldt op donderdag, vrijdag zaterdag en zondag van, ik zeg het nog even voor niet schrikken, van het raceweekend. En dan is het tussen 15 uur s middags en 7 uur s morgens. Dus aan die genoemde supermarkten, snackbars enzovoort verboden om alcohol te verkopen. Dus dan wordt het niet vooraf drinken. Dan wordt het gewoon uh, lekker naar uh, een terrasje lopen, een drankje drinken... wat u in plastic aangereikt zal krijgen en... Uh, nou, niet te veel drinken gewoon. Maar dat is een van de verordeningen die de burgemeesters en wethouders hebben bedacht. En de burgemeester en wethouder Bluis zitten eerst 10 augustus makrelen te testen. Dankjewel weer voor deze bijdrage. Wij gaan even lekker luisteren naar uh, Bruno Mars en Mark Ronson met Uptown Funk. Do -do -do -do -do -do -do -do. This hit that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself. I'm so pretty. I'm too hot. hot Caught the police and the fireman. I'm too hot. hot Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. hot Say my name, you know who I am. I'm too hot. hot and my band by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 Why? Don't believe me, just why? Don't believe me, just why? you up, up 10, fuck you up, yeah. come on, dance, jump on it, if you suck, and flown it, if you freak, dead, and I'm own it, don't worry about it, come show me, come on, dance, jump yeah. on it, if you suck, and flown it, well it's Saturday night are we in the spot, don't believe it, just watch, come on.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 Nou, zeg eens eerlijk. we willen lekker zitten, want ik geloof nooit dat er iemand uh, is blijven zitten tijdens nee. dit liedje. Allemaal nee. lekker swingen door het huis. Hoppatee. Ik hoop alleen niet in de auto dat de mensen te veel uh, mee zijn gaan swingen, want dan ga je alle kanten op natuurlijk. Oh jee, dan voel ik me weer verantwoordelijk. Van links wel. naar rechts. Oh ja. Funk <laughs> you up, de lucht in. Huppakee. <laughs> Zeg, Beb, ja. um, iedere week vertel je ons wat ons te wachten staat met het weer. Nou heb ik een idee dat er niet heel veel nieuws zal komen. Maar nee. zijn er nog dingen waar we rekening mee moeten gaan nee. houden de komende tijd? Wat we eigenlijk voortdurend horen, dat is dat, uh, dat wij aanhoudend zomerweer hebben. Uh, er is ook vandaag, kijk naar buiten, flink wat zonneschijn. Er staat nauwelijks wind. Het wordt 25 tot 26 graden. Morgen, zaterdag, schijnt eerst de zon. Later neemt de bewolking wat toe. En in de middag is een bui mogelijk. Nou, ik hoop dat die Zandvoort, uh, boven Zandvoort weg wordt gewaaid. vanwege de. Oh nee, dat is volgende week die uh, makreelrokerij. Maar in ieder geval staat er morgen een matige westenwind. Het wordt nog steeds 24 graden. Op de lange termijn... Zijn er perioden met zon. Het blijft droog. En bij niet meer dan een zwakke noordwestenwind... wordt het dan 24 graden maandag zonnig. Dinsdag een paar stapelwolkjes. Nou ja, het is niet heel veel nieuws te waard dan een matige zuidwestenwind. Die draait natuurlijk een beetje, maar het is gewoon overal... Zomer. Dinsdag opnieuw periode met zon. Het wordt komende week ook weer warmer. Rond woensdag is het zo'n 28 graden. Uh, maar dan komt er inmiddels misschien een bui... en dan gaat de temperatuur weer kachelen. Dus mensen, hou het weer in de gaten. Het is gewoon licht wisselvallig zomerweer... met regelmatig zonneschijn, soms een buitje... En de temperatuur komt dagelijks uit tot de graad of 23. En nou is mij persoonlijk opgevallen dat wanneer er buien worden aangekondigd, die niet bij ons vallen. Okay. Dus ja, het is hier, de, oh, het is hier en daar, hè? Meestal zijn ze daar en niet. Is, hier. Uh, ja. En dat houden we lekker zo. En ik zie ook, als ik zo vanuit mijn ooghoek met je meelees. Uh, rechts zie ik staan dat we volgende week vanaf 5 augustus... Warmer. een week gaan krijgen die warmer is dan warmer. normaal. Ja. Dus bereid je maar vast voor. Zet, ja, ja, uh, zet ja, alle ja, vinnen ja. maar vast in de kamer neer. Ja, ja. En in je slaapkamer. En de twee weken daarna uh, wordt het normaal voor de tijd van het jaar. En dan die uh, vierde week wordt het weer warmer dan dat we normaal gewend zijn in ja. augustus. Als dus. we het dorp opruimen, is het weer even warm, dames en heren. <laughs> maar dat is dan uh, precies even kijken, hoor. want als ik goed kijk... dan hebben we in de week dat uh, de Grand Prix is... gewoon normale normaal. temperaturen. Ja. Ja. Dus niet dat niet. is wel lekker voor die gasten, want het wordt natuurlijk bloedje heet in zo'n auto. Ja, ja, ja. ja. En ja. geen regenbanden nodig, dus als ik het goed zeg. Nee. Ja, dat we hebben weten geen... we natuurlijk niet. Dat dat gaat, weten we nog nee, niet. Dit nee. gaat om de temperaturen. Ja, het ja, ja. kan natuurlijk ook heel heet zijn en regenen. Ja, ja. ja toch? Hé, hey, jongens, ik, ik ga. Dank voor, uh, voor deze mededelingen, Beb. Weten we weten weer welke kleding we uit de kast moeten halen en wat we nog kunnen laten liggen. Die moenboetsen blijven nog even staan. En uh, had ik ook eigenlijk niet anders verwacht, hoor. Nee. En ik ga even een risico nemen, want ik heb iets op mijn playlist gezet... en ik weet bij God niet meer wat het is. Zal, zal ik hem gewoon draaien? Yes, een beskorting. Verassing. Het is een, uh, <laughs> uh, het is een uh, nummer van, uh, ik kan niet eens die naam uitspreken, Lucent. En het heet Sweet Tooth. Nou, daar gaat het. I don't know how... How do I get your taste out of my mouth? You pick me up whenever I'm down. But when the highway's off, I'm still on the ground. Why are all the bad things that make you feel good? En nou denkt u waarschijnlijk precies hetzelfde als wat ik dacht. Is dit Amy Winehouse? Nee, nee. dit is niet Amy Winehouse. Dit nummer is uh, onlangs uitgekomen. En dat is een nummer van een dame die heet Lucin. En het nummer heet Sweet Tooth. Maar hoe is het mogelijk? Je zou toch echt zweren... Ja dat je Amy Winehouse maar luistert. We zijn er het gelijk, hè? Ja, Amy, Amy dacht boven, ik moet er wat aan doen. Ja. Die heeft ja. gewoon even een straaltje naar beneden gestuurd. Het was mijn tijd nog niet. Iemand anders zet het maar voor ja. me voort op ja, werk. Want het is het. ook natuurlijk ook precies hetzelfde genre... Hè? wat ook ja. ja. van Amy gewend zijn. Ja. Ja. Ja. Echt. Fantastisch. Nou. Ik vind het een erg mooi nummer. Julio? Ja, ik, was ook, ja. ik had echt een zwak voor Amy. Ja, ja ik ja. ook. Zeer, ja. zeer indrukwekkende Back vrouw. Back to black. Ja. Oh, ik, heb, ik heb die documentaire over ja. gezien. Ik, ja. ik, ik werd er zo verdrietig ja. van. Ja. Klopt. Dat ja. denk ik, je moet ook helemaal niet beroemd willen zijn op deze manier. Verschrikkelijk. Nee. Wat heeft die vrouw haar hele leven gekost. Ja. Niet nee, leuk. Niet, nee, We moeten niet leuk. beroemd willen zijn. Daarom zitten we hier gewoon als even ja. geen rust aan de kust. En niet als Dolly en Ja, En da daarom hebben we ook <laughs> allemaal, als u, als u nou kijkt bij ZFM Live. We hebben allemaal een gebleurd hoofd. Omdat we willen niet herkend worden. <laughs> zeg, wie er waarschijnlijk wel herkend wil worden. Die zie ik de aanstaande woensdag 7 augustus in de protestante dorpskerk. En dat is Lin May. En zij wordt begeleid. Uh, zij is zangeres. Zij wordt begeleid door pianist Tommy Maaiveld. Ze zingt bekende nummers. in Jazz en bluesstijl uh, Op dit gratis. Want het is het gratis zomerconcert. Het concert begint om half acht. Het duurt ongeveer anderhalf uur. Er is een pauze met koffie en wat lekkers. Zoals ik al zei. De toegang is gratis. Maar donaties voor de kerk worden altijd op prijs gesteld. Lin May zingt prachtige, um, uh, eigenlijk een eerbetoon aan Amerikaanse zangeressen... uit de jaren 50 en 60. Dus als u daarvan houdt, dan moet u erop af. Billie Holiday, Ella Fitzgerald... en wat minder bekende Elia Mae Morse en Ruth Brown. Met elk nummer dat mee en gehoor brengt... deelt ze een stukje van zichzelf, van haar ervaringen... en nodigt ze anderen uit om zich te openen en te laten raken. Dat is natuurlijk het mooiste van muziek. Je te openen en je te laten raken... Haar pianist Tommy Maaiveld is een fervent muzikant. Hij is tevens deelnemer aan jam sessies. En ook hij neemt deze bezoeker 7 augustus mee op die prachtige muzikale ontdekkingskost. Dus, dames en heren, naar de protestante kerk. Woensdag 7 juni, aanvang 19.30 uur. 7 juni? Eh, uh, 7. Ja, kijk, dat zit nou zo hoog, hè? Want, dames en heren, schrijft u het even op, dat is mijn verjaardag. Die is alweer geweest, maar nou. dit, dit feest is 7 augustus. Oh, 7 augustus. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee. Ik Lin denk dat jij wel iets het aalmoes. Linmee, 7 augustus in de protestante kerk. Nou, heb jij over dat repertoire, en toevallig ja. heb ik een nummer klaarstaan van Etta James. Dat is ook uit die nou, tijd, dat hè, waar no, jij no, het no, nou net that. over hebt. Yes, yes, yes. Toeval yes, yes. bestaat niet. Nee, nee, nee. Some things got a hold on me, van Etta James. So sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Hey La, la, la. Ja, ette James, something's got a hold on me. En ik hoorde zojuist dat u de 7 augustus in de kerk veel meer van dit, dit soort muziek kan gaan beluisteren. Um, wij gaan verder. Wat had ik nou klaargezet? Ik heb geen idee meer. Nou, ik kan ik, de mensen nog even vertellen. Oh, wacht vertellen. Even, ja, ja, even. Oh, ja, dat Per 1 augustus, dan moeten we toch ja. allemaal even weten: Zandvoort is een dierenliefhebbersdorp. Uh, Zeker met hondenwandelaars. Ja. En per 1 augustus, dus per uh, eergisteren, mogen honden alleen nog aangelijnd in het naaldenveld. Ik vind het een droevige mededeling. en Veel hondenbezitters zullen het betreuren. Maar het landschap Noord-Holland zegt dat de maatregel nodig is... omdat het slecht gaat met de natuur in dat gebied. Misschien even vermelden dat het in Bentveld ligt. Eh? Ja, bij ben, ja, ja, ja, Bentveld, dat ja. valt natuurlijk wel. Ja, het naalderveld Ja, maar niet is, iedereen uh, weet waar het naaldveld is. Nee, nou als ja. je het niet weet, hoef je ook niet te betreuren. Nee, nee zo is het. Maar voor ja. degene die het wel weet, ja. uh, uw hond moet vanaf nu uh, vaststaan. Zitten daar wolven misschien? Is dat het? <laughs> Dat niet. Er zitten ook al vaak padvinders. Ik hoop oh. dat die het netjes houden. Maar het is een Europees beschermd gebied. En loslopende honden zijn, schijnen de boel te verstoren. Ik nou. heb zelf ook honden die loslopen. Maar die blijven netjes op het pad. Ik heb daar nog nooit een hond van het pad af zien gaan. Nee, van het padje nee. af. Nou ja, goed. Nee, nooit van het padje af zien gaan. In nog ieder nooit. geval is het landschap Noord-Holland nu wel van het padje af. Ja. En um, de honden moeten vanaf dit moment vast. Nou ja, dat is, ik merk wel dat veel van onze Duitse gasten de honden sowieso aan die lijnen hebben. Dus, uh, maar wij kunnen dus gelukkig nog loslaten in onze zuidduinen en op onze eigen gebieden. En mocht u naar het Naaldeveld gaan, hou we dan maar aan de lijn. Ja, zo is dat. Ik, ik hou mezelf ook aan de lijn. nou, ja. we gaan lekker luisteren wij naar. moeten aan de lijn, hè? ik zeg wij moeten aan de lijn. Eigenlijk. ja, het zou eigenlijk wel moeten, maar ja. ik heb er geen zin in. nee, Doei. ik ook niet. Nee. ik hou ik hou veel te veel van lekkere dingen. ja. ja. ja. Altijd ja, het water. Oh. Oh. Nou, uh, trouwens zitten ook bacteriën in. Hè. De Keuringsdienst van Waarde is uh, aan het onderzoeken geweest. En het kraanwater is helemaal niet zo schoon... als dat ze ons willen laten geloven. Kijk. Dus, yep. Kijk. Nee, dat, nou, goed. Goed. dus dat gemeentepilsje laten we ook maar zitten. <laughs> hey, ik, ik wil even wat van Santana draaien. Dat is een van, mijn meest, of een van mijn favoriete nummers. Brightest Star. Die vind ik zo mooi. Ga ik jullie laten horen. Santana. Santana met Brightest Star. Ik vind het zo een prachtig nummer. Ik vind hem zo mooi. Heerlijke weet je, muziek. Ja, toch? Ja. Ja, ja, weet, ja. Je, weet je wat ook zo lekker is? Ga ik ook nog even erachteraan draaien. Stevie Wonder, hoe vinden jullie die? Ach, daar ben ik weg van. Ja, ja. Gaan, we, gaan we die draaien. I Wish. wonder met I wish. Nou, wishen doen we allemaal wel, hè? Ja. En ik eh, krijg net door van onze correspondent vanaf de rotonde dat uh, de Nederlandse vrouwen roeien uh, weer een gouden medaille hebben gewonnen. Of tenminste, Nederland heeft weer een gouden medaille erbij. En dat is dus voor die twee dames die uh, zijn gaan roeien zonder... Nou, ik me door Charles ja. net laten vertellen dat dat is zonder roer. Ja. Oh, ik dacht dat het iets met patat te maken had. Ik, ik vind dat, het ook altijd heel verwarrend zonde. met de roeien. Je hebt ook de lichte vrouwen. Dat vind ik ook zo raar klinken. De lichte, lichte vrouwen, vrouwen ja. Ja. Ja. ja. Nou ja, uh -huh. dat zou dan meer lichte kooien zijn, toch? Ah. Ja. Ja. Nou, nou, nou zitten jullie alles door de war te halen. Het He, is niet, morgen, morgen is de parade in Amsterdam. Ja. Er ja. wordt geroeid in de scène. Ja. Nou wel even de zaken scheiden. Hè? En dat zijn dames van licht gewicht. Oké. Okay. Oh, Oké. Okay. En ze hebben in de scène ook gezwommen. Ja. Ja. En... Wat zei je nou net? De scheiden, maar dat was meer met scheiden had het te maken. Hè? Want het had weer geregend. Dus het, het water was, e stinkend smerig, was stinkend smerig. Het was stinkend smerig het water. Ja, want dan Terwijl het ze hadden het de dag ervoor gemeten. En, en daarna is het gaan stijgen. En daarna is het gaan stijgen. Dan moest iedereen doorheen zwemmen. Nou, lekker zeg. Nou, daar vind ik jouw idee veel beter, uh, Han. Dat ze, dat ze hier komen zwemmen. Ja, toch? Ja, ja, ja, ja natuurlijk. In de de schone zee. Ja. ja. ja. En het zwanemeertje is ook altijd schoon. Ja. Dus Alhoewel, uh, van de week was even op het nieuws. Ik weet niet of je het gezien hebt, Met dat ja, schuim. Ja, weer blauw alle, oh, dat, dat schuim waar dan de ja. niet door mag. Ja, en waar ja, je zelf ja, dan niet door Ja, maar dat vind ik dan weer zo achterlijk. Dan dus zie je hoe die media werkt. Mm -hmm. Want één journalist heeft dat gepubliceerd... Maar die was waarschijnlijk niet uitgeslapen. Die heeft gewoon die artikelen niet goed gelezen van het RIVM. Nee. En ook niet van... Uh, uh, wat was het ook alweer? Het, het Zeewater.nl nee. Ik ben dat na gaan lezen. En dat stond er helemaal niet. Nee, Het stond er niet. En de NOS neemt het meteen zo over. Ik kan dat niet uitstaan. Dat, dat de NOS zich niet verder verdiept. Ik, ik betrap ze daar vaker op. Dat ze nee. gewoon klakkeloos... Van alles overnemen. En het, ik, ik kan daar heel boos maar om. Maar ja, dat is niet waar. Dan hebben wij dat vandaag even recht gezet. En dan denk ik toch aan de strofe van Johnny Erdan. Elke pruim ligt in het schuim. Ha. We kunnen gewoon aan de, aan de vloedlijn Zonder pevers. Ja, mooie ja, dagsluiting. Ja, ja, Zorgt ja. altijd voor zo'n mooie dagsluiting. Ik vind elke pruim ligt in het schuim. Vind, je vind niet? ik weer een hele mooie dat, dagsluiting. Ja, Dat, dat, dat is ons ook. Ons antwoord op de angst van de PFAS. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik vind het wel een beetje spooky hoor, wat jullie allemaal roepen. Maar in <laughs> ieder geval, uh, ja, wat moet ik hier nou nog op zeggen? Uh, niet anders dan dat we inmiddels alweer aan het eind zijn gekomen van deze uitzending. Helaas, helaas. Dus we gaan weer afscheid van u nemen, zeggende... En kijkend naar Honey, weer ontzettend bedankt voor je fantastische bijdrage. Ik Graag heb weer vreselijk. Ik denk dat iedereen me weer heeft horen schateren op de achtergrond. Ja, Ik het. hoorde Beb ook trouwens. Ik ja, hoorde hebben echt ook zitten Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. <laughs> Dank en, jullie. Ja, ja, ja, was weer hartstikke mooi. We zijn heel benieuwd wat je de volgende keer weer meebrengt. En Bep, ja, jij bent er de volgende keer niet. Wellicht niet. Maar oh, wellicht niet. Dat is nog even een verrassing. Oké, okay, nou ja. Nee, voor dat, deze... dat de mensen nog moed houden die komende twee weken. <lacht> en met hun is het ook heus wel te doen hoor, dames en heren luisteraars. Met ons tweetjes. <lacht> ja, het ja, het ja, joh. wij wel. wel Ik kan best eh, telefonisch even die nieuwtjes <lacht> inbellen. Toch? Ook en ook nog. Ja, gewoon van tevoren opnemen. Zeg maar, uh, jij ook bedankt hè, voor Hartelijk alle dank. nieuwtjes Hartelijk en redactiewerk. Dank. En uh, de voorspelling van het weer. En uh, nou, ik dank alle luisteraars natuurlijk en kijkers enorm voor jullie aandacht. Want zonder jullie zouden we het helemaal voor niks doen. Dan is er ook geen gein aan, dan zouden we ermee stoppen. Dus blijf vooral luisteren, blijf vooral kijken, blijf vooral reageren. En blijf natuurlijk ook vooral verzoeknummertjes insturen. Want ook dat vinden we hartstikke gezellig. En we gaan afsluiten. Nou, ja, nou dat, dat hoeft helemaal niet meer eigenlijk, want... We hebben nog maar 20 seconden. En, en ik praatte eigenlijk daar ja, je naartoe. Jij ja, ook bedankt, Ja, ik had dus ja, die Springfield doel. klaarstaan met Spooky. Maar dat hoeft nu niet meer. Dus. Ja, nee, graag gedaan, uh, lieve dames. Wij gaan gezellig met Charles op stap. Want we, ja, hebben een taak, we hebben een taak te volbrengen. En ik ga nu stoppen, want we gaan eruit. Het ritme Doei. van ZFN. Via de kabel op 104.5.